Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderdduizenden mensen die dachten veilig te zijn na de hek bij een laboratorium... zijn misschien toch slachtoffer geworden. In eerste instantie werd gedacht dat de gegevens van bijna een half miljoen deelnemers... aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker waren gestolen. Dat zijn er sowieso veel meer, blijkt nu. En mogelijk zelfs het dubbele. Het bevolkingsonderzoek is gefrustreerd. De informatie die wij krijgen is onvolledig. Bij mij reist de vraag, is daar wel overzicht? Want hoe kan het dat er na nou zoveel weken nog zo'n bevinding uh, wordt gedaan? Dus wij hebben nu uh, opdracht gegeven onderzoek uit te voeren door een externe partij. Die, die ook die expertise heeft om te kijken wat is daar precies gebeurd. Hoe zijn ze binnengekomen? Wat hebben ze meegenomen? Want dat wil ik nu echt zelf kunnen vaststellen. Het Israëlische leger heeft Gaza stad aangemerkt als gevaarlijke gevechtszone. Dat betekent dat de aangekondigde dagelijkse humanitaire pauzes niet meer voor die stad gelden. Israël beloofde eerder meer humanitaire noodhulp toe te laten tot Gaza stad. Of dat nu ook weer stopt is niet bekend. Een vrouw uit het Brabantse Heeswijk-Dinter schrok zich rot toen ze haar bagage openmaakte na de vakantie. Ze was in Kroatië geweest en toen ze haar tas uitpakte zag ze daar iets bewegen. Het bleek een schorpioen te zijn. De vrouw heeft het dier aan de dierenambulance gegeven. Een schorpioen is giftig, maar je kunt er niet dood aan gaan. En bondscoach Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Nou, we gaan naar commentator Jeroen Elshoff. Ja Jeroen, zitten daar nog een beetje verrassende namen tussen eigenlijk? Nou niet per se verrassend, maar misschien wel opvallend. Het is uh, vrij logisch dat Roefs gekozen is als, doelman, als derde doelman. Roefs is uh, bij Sunderland aangekomen en doet het daar goed in het begin van de competitie. Wat wel heel leuk is natuurlijk is dat Sam Stein erbij zit. 23 jaar, 24 goals vorig seizoen. Nog kijken of hij gaat spelen, maar dat is in ieder geval wel voor Sam Stein. Heel mooi om mee te maken. Oranje speelt volgende week twee kwalificatiewedstrijden voor het WK. Eerst tegen Polen, later is Litouwen aan de beurt. Heb ik het weer voor je? Zeeland en Zuid-Holland hebben nu al te maken met buien. Terwijl in de rest van het land de zon nog af en toe wil schijnen. Later overal kans op regen en ook kan het dan gaan onweren. Het wordt een graad of 22. ZFM verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Watergaasmeer 3 kilometer file op de A10 Koenplein. Tussen Amsterdam, Slotervaart en Deugerdam 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Ja.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 Stanford ZFM Let's talk this over It's not like we're dead Was it something I did Was it something Both re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 Hmm.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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Right.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 True. So